Zit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Met 54 drones was de aanval volgens Oekraïne de grootste in tijden. Bijna alle drones werden onderschept. Wel kwam er een man om het leven door vallende brokstukken... en ook brak er in meerdere wijken brand uit. Volgens het Oekraïnse leger gebruikte Rusland de Iraanse Shahed-drones, ook kamikaze-drones genoemd. Het zijn kleine onbemande vliegtuigjes met explosieven aan boord. In Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest. Nu bij een geldwisselkantoor. Rond vijf uur raakte de deur van het gebouw beschadigd. Na de explosie rende er iemand weg. De politie is op zoek naar diegene. Eerder deze week waren er al meerdere explosies... bij filialen van hetzelfde wisselkantoor in Amsterdam. Bij de vestiging in Rotterdam viel de politie begin dit jaar nog binnen. Er werden toen vijf mensen opgepakt... op verdenking van witwassen van drugsgeld. Er is een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond van de Verenigde Staten. President Biden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden hebben een deal bereikt. En als ook het congresakkoord gaat, kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat er weer uitgaven kunnen worden gedaan. In Den Bosch is een man gevonden die al vijf maanden dood in zijn flatwoning lag. De man is aan een natuurlijke dood gestorven, bleek na onderzoek. De politie roept mensen op om hun buren soms in de gaten te houden om dit soort schijnende gevallen te voorkomen. Zo adviseert de politie om te bellen als de buurman of buurvrouw plots geen geluid meer maakt of niet meer naar buiten komt als de brievenbus steeds voller wordt. Het weer, het is vandaag vrij zonnig en het blijft droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het binnenland. Morgen op Tweede Pinksterdag opnieuw veel zon, maar dan is het wel iets minder warm dan vandaag met 15 tot 19 graden.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 Met alleen maar mooie, oud van muziek. En als opening hoort u weer onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davies met een beetje nog wel oud. Een opname, 1928. En natuurlijk bedankt voor nog even een kort draai... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de eerste volgende artiest is Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juli 1919. En overleden in Rijswijk op 17 juli 1983. Was een Nederlandse zanger. En uh, reeds op jonge leeftijd vormde hij het duo met Ab van Hetzelfde... onder de naam Scholten en van Hetzelfde. Ze traden al meer op in het Haagse cabaret van... En Dan leerden ze Terry van Zwieteren kennen. Dan leerde hij, Swetty van uh, Terry van Zwieteren kennen. Met wie uh, Henk Scholten in 1947 in het huwelijk trapt. En ze werden nadien bekend als uh, Terry Scholten die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En uh, vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholten samen op in de revue op de radio en televisie. Zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenote de eigen tv-show zaterdagavondakkoorden.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 Mijn meid, kom dans met mij, geef je, je kleine handjes allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw. Wanneer? Zoveel ja, zoveel van je al. Hé hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd. Om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hé hey. hey, Siska, mijn Siska, doe trek het je niet aan. Want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Ironie, mijn ron, als dat mijn vader ziet Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet Ik zet wel een ladder onder aan het raam We hebben dat samen al zo vaak gedaan Vandaag gaan we naar de kermis in de stad Van de zicht en gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen En lopen in dat reuzenrad heb jij een doel Hey Ronnie, m'n Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang. Yes, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met, met jou is het mooiste, mooiste wat er is. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar de reuze ras. Op oh, de kermis, daar is altijd wat te in dat reuze roppen jij een zoet la la la la la la la la la la la. Ik mis je elke dag Maar ga nou mijn jongen Als pa je hier een zag Tot zodan, dan mijn ciska, En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn ladder Onder aan je raam Hoe gaan we naar de kermis In de stad Van de schiet en gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuzenrad krijg jij een zoen Ga nou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 Me la puerta ay pipita pipita de Mallorca ábreme la puerta y Je entiende por qué, Pepita no lo quiere, no lo quiere ni ver. La linda señorita no lo deja. Y entra, ya, buen Pepito, yo se puedo consolar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pepita oh, oh, oh, oh, oh, oh, ábreme la puerta, oh, oh, Pepita de Mallorca ábreme la puerta y déjate de besar Ay, pepita pepita de Mallorca ábreme la puerta ábreme la puerta Ay, pepita pepita de Mallorca ábreme la puerta y déjate de besar pepita con la puerta, Le cerró el corazón. Y nuestro bien Pepito Yo no sabe hacer Delante de la puerta Donde vivo su amor Pepito implora Suspirando en su dolor Oh, oh, Pepita, ten piedad Oh, oh, Pepita, ten piedad Ay, Pepita, Pepita de Mallorca Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ay, Pepita, Abreme la puerta y déjate besar, ay pipita pepita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta, ay pipita pepita de Mallorca, abreme la puerta y déjate besar, ay pipita pipita de Mallorca, abreme la puerta, abreme la puerta, ay pipita pipita de Mallorca, abreme la puerta y déjate Övreme la puerta, ábreme la puerta. Ay Pepita, Pepita de Mallorca. Abreme la puerta y déjate besar. Abreme la puerta y déjate besar. Abreme la puerta y déjate besar. Ja, dat was muziek van Maria Zamora met Pepita. Mallorca. En daarvoor hoor u Siska Peters en Ronnie Toberwet naar de kermis. En ja, deze tijd uh, is het weer zover. Hè? De zomertijd begint eraan te komen, en overal zie je weer kermissen herrijzen. Dus uh, ja. De zomer is officieel begonnen. In Zandvoort nog geen kermers. Ik weet niet wanneer die gaat komen. Maar ik denk uh, dat we daar nog even geduld voor moeten hebben. Het zal waarschijnlijk wel weer in juli, augustus. Zou iets zijn, of september zelfs. Maar ja, we hebben altijd toch natuurlijk elke zomer het uh, reuzenrad... Uh, naast het casino Zandvoort. Zie je hem Zandvoort. De volgende artiest trouwde op 30 juli 1968... met Ellie Hesseling. Dat was de dochter van een club-eigenaar in Berg op zoom En in december 1980 ontmoette hij Belinda Muldijk... die veel teksten voor me zou gaan schrijven. En uh, in juli 1980. 1984 na de scheiding van zijn eerste vrouw trouwde hij met Muldijk. Met haar kreeg hij twee zoons en werd hij ook erg populair in de roddelbaden. En ze gingen in 2006 uit elkaar. Vervolgens had hun advocaat, uh, volgens hun advocaat zagen er twee geen toegevoegde waarde om hun samenlevingsvorm vanuit een huwelijkstaat voor te zetten. En op 24 juli 2008, dat was weer twee jaar later, trouwde Rob uh, Nijs met zijn voormalige persoonlijke assistente Henriëtte Koetschruiter en ze kreeg in februari 2012 een zoon. Ja, en uh, uh, hij heeft uh, vorig jaar zijn afscheidsconcert gehad. Het gaat niet zo goed met hem. Hij is op leeftijd en uh, hij is laatst weer uit het ziekenhuis gekomen. Het ging er even heel slecht. Dus, uh, maar hij, hij, hij is er nog. Hij is nog niet uh, overleden. Dus voorlopig uh, uh, gaat hij nog even door. Al is het niet uh, in goede gezondheid. U hoort Rob de Nijs nu met Anna Palona. Anna Palona. Het was in Anna Palona.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 Je lippen helder, je lippen waren zo zond, de maan was onze getuige.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 O, oh, Boksy Fox trots met je elastieke beenen Die wil elke avond daar een tensitie doen.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 Foxy, grijpt ze kansen. Oh, Foxy, Fox, trot, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, komaan schaam. Oh. Daar het dancing toe Die wil elke avond Daar het dancing toe Kaarom, CFM Zandvoort, met Dansje de hele nacht met mij. En daarvoor Nico Haken en de paniekzaaien met Foxy Foxtrot. Met je elastieke benen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week op zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-honnestalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door kort Draaier, En dan zoeken we elke week weer een paar leuke platen uit die kwalitatief toch een beetje redelijk goed zijn. Want sommige vinyltjes die doen het wel met water. Maar als je er te vaak water overheen gooit, dan doen ze het helemaal niet meer. En de volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. was een radioorkest van de KRO kort voor en in de vroege jaren 50. En uh, bekende liedjes van u zijn onder andere Dingen. 1950 naar de speeltuin. Gezongen door leentje van Capelle toen de tijd toen ze zeven jaar oud was. 1951. Hij Noon, dat was 1952. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, wie zal dat betalen? En uh, ook deze plaats, het orkest zonder naam, hoort hier nu met Zeeman, je droomt van Hawaii. Zeeman, je droomt van Hawaii, van spookjes lang. Je Volg de stem van je hart. Zie man niet dromen. Milen ver, wacht je bruid. Trek het sigaret uit.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 U ja, luistert naar Zandvoord Uit Zandvoord Mario Zandvoort. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Er is er niet Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Er is er niet pink, Marie, met een hart zo hard.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 Maar aan dat steen, en het hart van jou, stoot iedere man, in rond en blauw. Jouw hart is zo hard als een steen, maar er is er niet één, maar niet. Met een hart zo hard, met een hart zo hard, met een hart zo hard. Maar dat waren Truus Koopmans en Dick Doorn met Hart van een Steen. En de Doris met Als ik wist dat je zou komen. En de volgende artiest kreeg meerdere onderscheidingen. In 1965 ontving hij die Gouden Harp voor zijn hele werk. In 19... Uh, nee, niet in 19, maar in 2005 werd hem de Edison-Euverprijs lichte muziek uitgereikt... wegen zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis... En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Euvrenprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek... en vanwege zijn immens populariteit onder het publiek van Radio 5. Ik heb het over Eddie Christiani. U hoort hem nu met Greetje uit de polder.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 Kleine greekje uit de, pol, de kind Van het lage land Blond van haar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 Kleine geetje uit de polderkind van het lage land Blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand En en ging naar haar toe En zou haar eens duidelijk bevelen Dat hooien, nog rooien, nog lot van de koe Mij langer een ziertje kon schelen Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan En bleef op de brug vol verbijstering staan Ik mocht er niet binnen, want weet je Er was klauw en klauwzeer bij Geetje Geetje, wat ben je toch mooi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 nou, vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ze was heel mooi Ja dat is waar Maar het mooiste was Haar rode haar Meisjes Met rode haren Die kunnen kussen Dat is Ja, ja, ja, meisjes met rode haren Kunnen je zeggen als je ze kent Ging snel voorbij. Het lag aan haar, echt niet aan mij. Ze was heel mooi, ja dat is waar. bij mijn ouders, of eigenlijk bij mijn moeder toen de tijd heb ik zitten snuffelen tussen de oude plaatjes en dan vond ik een bak met platen en ik denk zeker dat er wel tien van deze zingeltjes zaten, ja wat moet je ermee tien plaatjes van Arnie Jans met meisjes met rode haren de volgende artiest is uh, Jantje Hendricks. Schrijf je met aan het einde met een K en een X. Is geboren in Weert op 15 januari 1923. En al daar overleden op 21 januari 2009. Was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met Johnny Hoes het duo de twee Jantjes. En samen met zijn vrouw Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks. En brachten ze grammofoonplaten uit. Met nummers als Ik heb een pompstation gepakt. En Bella Monica ook als -artiest, uh, artiest had hij succes. En u hoort hem nu. Heintje Hendrik samen met Ria met Als de Alpenrozen bloeien. You're the lady, you're the lady Als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, you're the lady. De Alpenrozen bloeien, Joeghai die, en de Alpentoppen gloeien. Joeghai die, Joeghai zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, Joeghai daar, van zijn samen de balen. Joeghai die, heidaar. als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. You the lady. Weet, als de Alpenroos weer bloeit. Als de Alpenrozen bloeien, Juchaidie, Juchaida en de late vlinders stoeien, Juchaidie, Juchaida. Dan komt Amor heel ver mee tot. Yuhaai die, Yuhaai daar, in het hart van Hans en Gretel. Yuhaai die, daar. Open rozen bloeien, nu ga je die, nu ga je daar, kan de harten sneller bloeien. Nu ga je die, nu ga daar, en zo zijn dan na een jaar. Nu ga je die, nu ga je daar, houd de gretel al een paar keer. Nu ga je die, nu ga je daar, nu de lady, nu de lady, op de rozen bloeien, op de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 Zet de zin, doe je wat goed. Leven. En daar komt het hier op aan, kun je aan anderen geven, het doe het wel dan. spontaan. Breng eens een zonnetje, onder de mensen, een blij gezicht te zien, doe je het al goed. Vervul zo nu en dan, de mensen, een beetje levenstreuk, schenk nieuwe moed. Eens een zonnetje onder de mensen Augustus laat met Breng eens een zonnetje. En daarvoor horen Jantje Hendricks en Ria met Als de Alpenrozen bloeien. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft of een stukje gemist heeft, u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met uh, CFM Jazz. En ik laat u achter met uh, een man die getrouwd is in 1944 met uh, Arnhemse Hendrika Gertruiden, Ria Kuiper. Waar hij op 3 februari uh, 1945 een dochter kreeg genaamd Wilke. En in januari uh, 1950, vijf jaar later, kreeg hij een zoon genaamd Tony. Hij zat er een eigen platenzaak toen zijn carrière een beetje slechter ging uh, of niet zo hard meer liep. Maar er is een platenzaak op het Ostdorpplein genaamd Disco Alberti. Waar zijn zoon Tony. Die uh, werkt als inverkoper, als in- en verkoper. We hebben het over Willy Alberti. En hier zit hij samen met zijn dochter, Willeke Alberti, een reisje langs de rijden. Een opname 1969. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. trokken we uit de loterij een aardig fresje. Ik zei tot bevrienden, maak met mij een aarde. Reisje. Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen. Vooruit riep ik, we maken tijd, Een reisje langs de Rijn. In een wip, zakkernoot, zat, zat een klepje op de boot. Ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Savonds in de manen, schijn, schijn, schijn, nee.